1 Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Terreurgroep IS lijkt bij de strijd om Mosul in Irak. burgers in te zetten als menselijk schild. De VN heeft informatie waaruit blijkt dat IS 550 families uit dorpen rondom Mosul heeft gehaald. en naar IS-plekken in de stad heeft gebracht. Het lijkt erop dat ze daar als menselijk schild zullen worden gebruikt. Het Iraakse leger begon maandag een offensief om de stad te heroveren op IS. Voor het eerst is bij die strijd een Amerikaanse militair omgekomen toen hij op een bermbom reed. Het is onbekend hoeveel doden er in totaal zijn gevallen in de strijd om Mosul. De Waalse regering blijft zich verzetten tegen het CETA-handelsverdrag. Dat heeft premier Magnet zojuist gezegd in het Waalse parlement. Als Wallonië tegenblijft kan het verdrag tussen de EU met Canada niet doorgaan. De Walen zijn bang voor concurrentie uit Canada. Zo zouden de boeren daar minder voor hun producten krijgen als het verdrag doorgaat. Patiënten met een zorgverzekering van VGZ kunnen dit jaar niet meer terecht in het medisch spectrum Twente. Het ziekenhuis in Enschede zegt dat VGZ te weinig zorg heeft ingekocht. Kinderen, zwangere vrouwen en patiënten die spoedeisende zorg nodig hebben worden volgens het ziekenhuis wel gewoon geholpen. Vervoersbedrijf Veolia is tevreden over de straf voor twee jongens... die in juni op het dak van een trein sprongen. Ze maakten daar een filmpje van en zetten dat op internet. De twee vloggers van 18 hoeven niet de cel in en krijgen ook geen boete. Wel moeten ze van de rechter met treinmachinisten praten... die te maken hebben gehad met mensen die voor de trein springen. In de stad Utrecht zijn huizen nu duurder dan voor de crisis, meldt het CBS. De prijs van appartementen in de stad steeg het afgelopen kwartaal het sterkst... met bijna 8%. De huizenprijzen zijn in alle provincies omhoog gegaan, vooral in Noord-Holland. Eerder dit jaar kwam de huizenprijs in Amsterdam al boven het niveau van voor de crisis uit. Het weer vanuit het noorden komen er buien, het wordt 10 tot 13 graden vanmiddag. In het weekend s ochtends kans op dichte mist en smiddags zon, het wordt dan een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naarden en Hilversum 2 kilometer. Voor één brug ook 2, de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken een kwartier vertraging. A9 ook maar richting Diemen tussen Aalsmeer en Afrit AMC 10 minuten vertraging. A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum een kwartier. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ik kom uit een geweldige familie. Hey, wij hadden ook altijd leuke vakanties. Mijn vader en mijn moeder en mijn broer en ik. Wij gingen altijd naar Spanje. En Spanje dat was fantastisch. Dat, dat was in de jaren zestig, want daar heb ik het over. Was dat toch een risicoreis? Dat je dan naar Spanje ging? Dat, dat, dat was een onderneming. En dat je nu tegen iemand en zegt: dan ga je heen met vakantie. Oh, dat maakt het niet. Eh, Frankrijk, dan is het kut weer eens, dan rijden we door. zie zien we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 Ik weet alles nog. Mijn, uh, mijn, mijn moeder ging dan naar de apotheek en die zei dan, heeft u iets tegen wagenziekte? Dat was een ziekte toen, wagenziekte. Mijn broer had dat, we hoefden maar een meter te rijden om pff, niet te kotsen. En ik kon niet tegen die luchten op, kon ik ook. En zo gauw mijn ouders dat roken, dan ging oh, zo. Wij zaten vaak in zo'n vol de auto, mag ik wel zeggen. Echt zo erg dat mijn vader een gaatje aan de binnenkant moest krabben om een beetje ja... Maar het waren fantastische vakanties, het was geweldig. En het hoogtepunt, het hoogtepunt van de vakantie, was eigenlijk voor de vakantie. Dat was namelijk als mijn vader de auto ging inpakken. Dat was, dat was het leukste. Dat was fantastisch. En, en, en mijn broer en ik wisten ook wat het dat wordt lachen. Dus wij lagen al klaar onder de rotondendrols. Dat was echt geweldig. En mijn vader deed dat altijd de avond van tevoren. Moet je, je voorstellen. Dan stonden er 16 van die koffers op de stoep. En mijn ouders die hadden zo'n zo zo zo kutkadet, zou ik maar zeggen. Zo'n kutkadet. Zo'n Gaan we een beetje zuinig mondje trekken, zo? Ja mevrouw, ik kan ook gewoon kadet zeggen, maar dan komen er minder mensen. Ja, ik ben wel hoe mijn in elkaar zit, hoor. Straks iedereen in de pauze, wat is die grof, hè. Ja, lekker, hè? Oh. Maar moet je je voorstellen, hier de zestien met die kutkoffers en die moesten in die kutkofferbak. Zullen we het zo uitleggen, hè? En dan na vier koffers zat die kofferbak vol. En dan mijn vader, godverdomme. Het lijkt alsof we gaan emigreren. Godverdomme. De hele straat moet zeker mee. Godverdomme. En, en dan ging die oude nadenken. Althans, zo keek hij. Weet je zo. En op een gegeven moment had hij een inval. Dan had hij een nieuw systeem bedacht. En dan gingen de grote koffers eruit. En dan deed hij de kleine koffers. Goed idee. Maar na zeven kleine koffers zat dat ding ook alweer vol. En dan mijn vader, Godverdomme. Wie neemt er nou Moonboots mee naar Spanje? God, Tomme, beauty case, beauty case. En als je nou een resultaat ziet, oké, okay. God, Tomme. Je kan het beter spookdoos noemen, God, Tomme. En dan stond die oude te dampen en te zweten en te beuken en te duwen en te persen. En op een gegeven moment, pak, dan was hij dicht. Maar dan gebeurde het, want dan ging hij de voordeur open. En daar stond mijn moeder met nog twee koffers. Ja. En dan zei ze, man, Herman, Herman. Vergeet jij deze niet? Ja, maar ook meteen hem de schuld geven, hè? Vergeet jij deze niet? En dan mijn vader, God voor de gloeiende tering, God voor. En ik al die woorden opschrijven en dan heb ik nu mijn halve repertoire aan te maken, Alleen dat kut heb ik zelf moeten verzinnen. Nou, nou. En dan stond die auto uiteindelijk klaar met zijn spatlappen op de grond en met zijn koplampen naar boven. Denk maar even aan Marco Bakker, zou ik dan zeggen. Weet je een beetje, een beetje de, de arena-stand, zou ik maar zeggen. Een beetje zo. En dan. Uh, en dan uh, en dan zei, mijn, uh, dan, dan, dan zei de buurman, hoe gaan jullie? Ik zei, nou ik denk vliegen, denk je niet? Denk je? Nee, nee, nee. En dan gingen we de volgende dag, de dag gingen we al heel vroeg weg, heel vroeg. En dan ging de hele buurt ons uitzwaaien. Niet dat we zo populair waren, maar ze wilden zeker weten dat we midden waren. Nou, dat hoef ik jou niet uit te leggen, denk hè. Dan moet je je voorstellen, dan zat mijn moeder al klaar in de auto, echt s'morgens heel vroeg. En mijn broer en ik zaten ook nog klaar. En mijn vader, die kwam dan maar niet. Die kwam dan maar niet. Zaten we zo te wachten van. Meneer Graan, we nou, weet je wel? Maar mijn vader die ging dan staan ouw met de buren. Over de te nemen route. Alsof we met een roedel olifanten over de Alpen heen moesten. Jongen. Dan hoorde je hem praten: van, hoe gaan jullie, Herman? Via de periferiek? Ik zal wel moeten, jongens. Dan mag je wel weg, Herman! Dan mag je wel weg! Dat is dus een woord wat ik absoluut niet meer kan horen. Het woord periviriek. De hele winter was ons totale gezin zwanger van het woord periviriek. De onneembare ringweg rond Parijs. Een oom van mij had ooit tien dagen in de vierde gestaan. Op de periviriek. Een man bij mijn vader op de zaak had ooit de verkeerde afslag genomen. Nooit meer van gehoord. De periviriek. Nou goed, uiteindelijk gingen we dan rijden. En dan waren we nog geen meter buiten ons dorp. Of dan zei mijn moeder altijd. Hm, gezellig. <lacht> en dan kon ik die kop al klieven, kan ik wel zeggen. Dat, dat natte, dat beetje katholieke. Hm, gezellig. En dan keek ik opzij en ja, jou hoor. <lacht> mijn broer. Nou, je hebt twee soorten kotsers in dit leven. Je hebt dus de gewone kotser die je er in één keer uitflikkert, dat ben ik. Maar je hebt ook de zogenaamde kotsdreiger. En mijn broer. Dat was een duidelijke kotsdreiger, zou ik maar zeggen. En dat gaat zo, die, die, die, die wordt word eerst een beetje stil. zo. zo, zo. dan gaat zo heel geniepig dat raam op een keertje. Ja. En ik dacht wel eens, kerel, kots nou toch, man. Dan heb je het gehad, sukkel. Lucht in die auto. Ja. En, en dan zei mijn moeder altijd: Heb je het weer? En mijn moeder had altijd van die goede Enkhuizen-almanak-adviesjes. Dan zei mijn moeder: Eet maar wat, misschien gaat het over. En dan nam mijn broer iets uit de grote tas voor onderweg. En zei mijn moeder: Wat eet je? En zei ik: Nou, dat voel je zo wel in je haar, mama. Nou, en we waren het rijden, in het begin ging het allemaal goed, in het begin ging het allemaal goed, door België ging het goed, het begin was goed. En op een gegeven moment kwamen we bij Lille, en er werd voor het eerst een beetje druk, werd een beetje druk, en dan zei mijn moeder altijd, man, is dit al de perivine? Nee! Mijn vader was altijd heel ontspannen, hè, die eerste dag, die, die had er echt zin in, zou ik maar zeggen, dat was echt het zonnetje van de kadet in ons geval, die, die was zelf absoluut niet aan vakantie toen. Nou, en dan de tweede keer dat het druk wordt, dat kent ook uh, iedereen dat punt. Uh, Arras, dat is de eerste keer dat je gaat betalen in Frankrijk. Hè. Dus dat, de Hollander kent dat zeker. En zei ja. mijn moeder weer... Nou, en dan kwamen we bij Parijs en dan ging het beginnen. Bij Parijs dan kwam echt de spanning in de auto. En dan stak mijn vader zijn hoofd door het stuur. Zo, zo, zo. <lacht> en, en dan zei mijn moeder altijd... Rustig jongens. En wij deden dus niks. Wij zaten stoont van de fruitella om ons heen. Dus... Wij deden dus helemaal niks. Maar rustig jongens. Nee, maar goed, ik begin. En nou hadden mijn ouders op de periferiek... hadden ze de volgende afspraak gemaakt. Namelijk, mijn vader zou rijden... en mijn moeder... Nee, mijn moeder zou het bord Lyon in de gaten houden. Als u ooit uw huwelijk goed wilt testen, dames en heren dan is dat echt een van de aller, allerbeste proefjes. Echt fantastisch. En dat, dat, dat, dat bord Lyon, Dan kwam op een gegeven moment echt heel groot in beeld. Heel groot. En zaten mijn moeder en ik achterin en zeiden dan... dan We wisten, dat wordt lachen, dat wordt lachen. Ik werd ook lachen. En dat bord Lyon komt totaal een keer of negentien komt dat langs. Hè? En, en dan na twaalf keer zei mijn moeder... Nou Herman, het staat niet echt goed aangegeven ja, niet goed aangegeven. Het stond vier keer te knipperen. Het kwam drie keer in Braille op de vangrijf. Op een gegeven moment stonden er echt twaalf rajonhoofden. de. Maar mijn vader ging even voor de Piet Kleine trofee, zou ik maar zeggen. Die hoef ik toch verder niet uit te leggen, ik, hè? Nou, het komt, ik ken Piet Kleine persoonlijk heel goed. En ik kwam hem laten zeggen. Ik zei, Piet, waarom was jij nou de enige die in de hinden lopen doorheen? Hij zei, nou, oh, ik zag die Erika Terpstra staan. En die zei, ik ga jou zoenen, kan je? <lacht> Toen dacht hij, nou, laat dat kruisje maar aan mij mij gaan. <lacht> ik zoek wel mijn eigen poldermodel. Maar goed, het aardig was. Op een gegeven moment gingen we voor de laatste keer, voor de negentiende keer, gingen we onder, de, onder het bord Lyon door. En dan gebeurt dat. Dan zei mijn moeder, Herman... Hoe heette dat plaatje al Ja, en dan mijn vader, En dan zei oh! Ja, maar dat stond daar net. Dan hadden we daar naar rechts gemoeten geloof En weet je wat mijn vader en deed? Die zetten hem stil, midden op de periferiek. En die werd echt helemaal gek, die begon te schuimen. Die ging als een soort dampende repelstilte, ging die Parijs in. En dan hoorde je hem tegen andere automobilisten roepen: Dit is de weg naar Rijksjafé. En wij zaten echt als drie shakende Erasmus-bruggetjes in die auto, jongen, niet te geloven. En dan kwam mijn vader op een gegeven moment terug en dan, en dan, en dan zei mijn moeder altijd... ...doe maar of er niks gebeurd is. Altijd weer die stemming in dat katholieke nest houden. En dan, en dan wilde mijn vader het liefst de auto keren op de periferie. Dan weet ik ook niet. En dan moesten mijn broer en ik dan uit te koppelen en namen we uiteindelijk de afslag uh, Port de la Chapelle. Dan maakten we negen rondjes om de Eiffeltoren, veertien rondjes om de Plaslaak en, en uiteindelijk lieten wij dan Parijs voor goed achter ons. En dan was de vakantie echt begonnen. En dan zei mijn moeder altijd: hm, gezellig. Wij zeggen prettige vakantie. Ja. <laughs> Hij is leuk. Hè? Joep van het hek. Hoorde je aan het begin van uh, uur twee? Zo lust, zo voort en eet smakelijk. Ja, lekker lunchje. Op lekker lunchje, heerlijk. Met de enige echte lokale zender van Zandvoort, ZFM. Nou, half één hebben we natuurlijk weer het uh, uh, Zandvoortse nieuws. Half twee. Het weekend weekendweerbericht. En natuurlijk veel muziek. Ja, gauw ouwe nu. Uit de jaren zestig. Chris Andrews. I'm her yesterday, man. Met Joef van het Hek en zo herkenbaar, echt waar. Jorden, <laughs> Chris en Roos uh, daarachteraan met de Yes, the Damon. Heerlijke muziek uit de jaren 60 Zandvoort hele Heilig. Goedemiddag. En blijf lekker luisteren naar je enige echte eigen lokale omroep. ZFM. we zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Niet alleen op radio, maar ook op tv, internet en op onze eigen ZFM Zandvoort app. Hier is de Swing Out Sister. Weer gezellig drukken in de studio van CFM Aan de Tolweg Tina, wil je trouwens meekijken in de studio. Dat kan eenvoudig via www.zfm-live.nl Kijk je live mee tijdens deze uitzending van Zandvoort op de vrijdagmiddag. We zeggen Zandvoort reeds en houden de radio lekker aan. Hè, want er komt nog heel veel goede muziek aan. Waaronder deze van Billy Joel. Ja, deze Billy Joel heeft uh, heel veel mooie platen gemaakt. Eén daarvan is uh, deze You're Only Human, maar die andere die kennen we natuurlijk ook allemaal uh, van die reclame die op dit moment weer op tv te zien is van DNs The Piano Man. Ja, kan je lekker meezingen met die platen, Obi Ik ja. Heb jij dat wel eens gedaan of niet? Heet ik niet. Nee. Ja, wel meezingen wel. Ja, meezingen, maar, maar niet met Billy Joel. Niet met Billy Joel. Oké. Okay, nou, dit weekend uh, komen er een, een tweetal evenementen aan die uw aandacht verdienen. Nou, vertel! Kijk, afgezien van het feit dat het heerlijk mooi najaarsweer wordt... dit weekend, dus het is alle reden om lekker naar het strand te gaan... en een heerlijke frisse strandwandeling te maken... en gezellig daarna lekker in het centrum of op het strand... een terrasje te pikken met een lekker zonnetje erbij. Maar daarover om half twee meer tijdens het weerbericht. Een tweetal leuke evenementen dit weekend. Allereerst, u bent van harte welkom in het Zandvoorts Museum... voor de expositie Hedendaags Realisme... De entree is 3 euro en het, voor degenen onder u die het niet weten, het Museum bevindt zich aan de Zwaleestraat, nummertje 1. En uh, het VVV heeft de maand oktober uitgeroepen tot Wild in Zandvoort Maand. En uh, twee tal, of tenminste één evenement, maar verdeeld over twee dagen. Zowel op 22 oktober als op 23 oktober bent u s'avonds van harte welkom op het Circuit Park Zandvoort. Want daar is een heuze Drive-in-bioscoop gerealiseerd.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 Voor de vroege voorstelling is er gekozen voor Zootropolis en voor de late voorstelling de Jungle Book. Voor 20 euro per personenauto, ik zal met een bus gaan dan. Zoveel? Ja, met z'n allen. erin. Dat dus. is makkelijk. <laughs> voor 20 euro per personenauto kun je de Wild Drive-in bioscoop bezoeken. Een geweldig unieke ervaring. Kaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV in Zandvoort. Dit weekend weer voldoende te doen. We doen hem ietsje eerder. Daar komt hij aan. Jawel. Het liedje van de zaal. Zij hebben zandvoort Ach, Oh, alles is hier Lecatie! Lecatie! overstroming, Willem! Het daar is Willem met de waterpomp De nij of de combinatie-tong Hup, daar is Willem met de waterpomp dan, want Willem is niet bang. Je hoeft dat maar te vragen, ja, dan staat hij al te zagen. Bijvoorbeeld te kotteren en te boren, de gaatjes in je oren. Ja, als je maar kikt, als je maar kikt, is Willem niet Hup, Daar is Willem met de waterpomp dan, de neef dan wordt dan op de combinatie dan. Hup, daar met de water dan Want Willem is niet bang Zit er iemand in dit dolles gebeurt. Roep Willem, hij kent alles. alles Want Willem weet van wanten Hij ja, vraagt het dan mijn klanten Als je maar kikt Als je maar kikt Dus Willem, die het flik. Hoi! Hup. Hup. Daar is Willem met de water dan De nijf dan Of de combinatie dan. Want Willem is niet bang. Willem Willem dat al Geleerd. Op de technische bijverschouwman Mijn broer, dat is een prima vent. Dan heen. Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede wakker op tot de met. En plicht getrouwd tot in zijn bed. Mm -hmm. Daar ligt hij starend naar het behang. Met, bloemen, met naast zijn hoofd zijn waterontang. En s'morgens dan begint het weer. Ik ga het Ja, dat komt even mooi uit, want uh, Willem is inmiddels in de studio. Goedemiddag, uh, Willem. Ja, hij was uh, uitgekozen uh, door uh, Albert Jan, de ik. Ja, die wilde hem horen. Willem, ja. Willem, Willem. Ja. Goedemiddag. Wat, Willem is ja, de waterpomptang. Waar? Sorry, ja? Van waar dit nummer? Uh, ik weet, als, als kind werd ik hier al mee geplaagd, weet je dat? Kijk. En weet je wat het ergens was? Mijn ouders, heel zielig, ze konden geen waterpomptank betalen. Ah, oh, nee. Nee, nee. nee, nee, nee. Arbeidersgezinnen. Maar ik wat... heb zelf een beetje gemaakt van karton, ik ben nog heel goed. Ja, wat wil je vragen? Nee, maar wat je wat, wat, wat, wat ge... Je hebt een nieuwe rol, je krijgt een rol erbij, zou ik zo zeggen bij Een uh, Sterker nog, uh, niet erbij, ik heb hem nu gekregen, officieel. Officieel? Ja, ik ben nu officieel, ben ik dus, uh, uh, ja, uh, of een naam geven ze eraan, een beheerder, een uh, pandbeheerder, ik ben huismeester. Ja. Uh, daarnaast ben ik. Uh, Streng toch rechtvaardig? Streng rechtvaardig. Heel goed, heel goed. Ja, heel ja goed. nee, nee, nee, nee. nee uh, <laughs> Uh, en verder zorg ik ervoor dat de boel uh, hier netjes is. Dus uh, niet als ik uh, wegga of dat er collega's weg Dat een grote band is hier. Want dat is uh, nee. zero tolerance. Dus dat gaan we niet meer doen. Uh, en voor de rest maak ik er gewoon een feest van. Ik hou ja. mijn eigen programma. Ja, dat erbij. was mijn volgende vraag geweest. Oh sorry, Heb oh, je, je, je nog een volgende vraag? Ik had nog een volgende vraag. Ja. Je, blijft, je, blijft, je, blijft, je blijft toch wel behouden voor het programma's? Ja, zeker. Woensdagavond heb ik een uitzending van twee uur. En het is een, een, een, een, een beetje een apart uitzending. Ik heb namelijk een gast... Um, ik zal daar niet te veel over vertellen. Um, Want hij uh, weet het nog niet? Hij weet het wel. Ook Goed, dat wel. Waar, <laughs> okay. het om gaat, waar het om gaat is dat die man dus een, uh, een benefietconcept aan het opzetten is. Nee, om geld op te halen voor iemand die een operatie moet ondergaan. Maar dat geld is er niet. Nee. Uh, dus ik ga hem dus eigenlijk een beetje promoten. Zeg maar. Ik ga de okay. aan geven. Muziek wordt er gedraaid. En uh, hij komt hier naartoe. Wat keurig is, een interviewje afgenomen. Ik geef hem de tijd en de ruimte om uh, zijn doel uh, openbaar te maken... En, en de beweegredenen waarom hij dat gaat doen... mag hij allemaal vertellen. Aanstaande woensdag. Dat is aanstaande woensdag om 8 uur. En het tweede uur is het uh, ja, Willem bruis verder. Ja, en dat, uh, dat, dat kan van alles uh, Dat kan van dat alles, kan alles alle kanten op gaan. Ik weet natuurlijk al wel wat het is, maar goed... Dat, nee, ik, ik, ik, gewoon ik luisteren. Ja. En kijken natuurlijk. En kijken. En, uh, ja, kijk, zijn er luisteraars bij uh, die zeggen... van God, lijkt me een keer leuk om erbij te zijn... En altijd. Gewoon even een mailtje sturen: willembruist.gmail.com of even bellen naar de studio. Sorry, die stond het niet. Willembruist en dan? Sorry, is mijn accent waarschijnlijk. Ja, ja waarschijnlijk wel. <laughs> Hoezo? <laughs> willembruist.gmail.com. Ja, kijk, die is ja. duidelijk. Ja. Goed. Ja? Oké, okay, aanstaande woensdag van 8 tot 10. Ja. Nou ja, goed. Het programma is in principe al helemaal al klaar. Dus ik kan me nu echt focussen op hetgeen wat hier moet gebeuren. Dan, ja. dan heb ik weer de taak en de pet huismeester. Ja, ja, mm -hmm. ja, ja. ja, ja. En uh, ja, ik moet natuurlijk wel oppassen, natuurlijk. Want als ik de verkeerde pet opzet, straks in december... en ik ben hulp Sinterklaas... dat ik dan niet binnenkom met de nee. pet op, van... dat ze niet zeggen van Sinterklaas binnen. Nee, dat moet de huismeester hier. Ja. Dit ga ik krijgen, natuurlijk. Okay. Nou, heel veel plezier met je nieuwe job. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ja, en als mijn eerste salaris binnenkomt... zijn jullie de eerste die daarin mee profiteren. Oh, heerlijk. Nou, dat, dat gaat nog jaren duren. Jaren, jaren, jaren. Dank je wel, Willem Bruijs. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Albert-Jan Vos. je dus gisteren ook we overzien vliegen? De helikopters en dergelijke. Ja, ja, ja. Het was druk hoor. Hier. Ja, voor voor degenen onder u die dat ook hebben gezien... maar nog niet weten waar het vandaan kwam... er was iets met de veiligheidsrisico Kennerland. die oefende gisteren in de Amsterdamse waterleiding duiden. Gisteren organiseerde brandweer Kennemerland met natuurbeheerder Waternet en Fire Bucket Operations... een specialistisch team met blushelikopters. Een grote oefening. De oefening vond plaats in de Amsterdamse Waterleidingduinen... op het grondgebied van de gemeente Zandvoort. De oefening duurde zo goed als de hele dag. Een man is gisteravond door een arrestatieteam aangehouden... in zijn woning aan de Keesomstraat. Eerder op de avond zou hij iemand hebben bedreigd. Mogelijk zou hij ook zichzelf wat aan willen doen. Hierop hebben de agenten besloten... de specialisten van het arrestatieteam in te schakelen met zes geblindeerde auto's met zwaailicht... en zonder sirene snelden zij naar Nieuw-Noord. In de Treupstraat verzamelde het arrestatieteam zich... en bereidde hun actie voor. Agenten van de uniformdienst en een ambulance stonden stand-by. Rond half negen gisteravond is de man in de Keesomstraat... getaserd en aangehouden. Vervolgens werd hij per bus overgebracht naar het politiebureau. Het arrestatieteam heeft de woning doorzocht... en niemand raakte bij deze actie gewond. Volgens een woordvoerster van de politie... had de arrestatie te maken met een bedreiging eerder die dag... Wat er precies aan de hand was, kon de politie gisteravond nog niet aangeven. Oké, okay, het nieuws is na te lezen op de CFMS. Nou, dan gaan we eens even kijken wat het weer uh, dit weekend gaat doen. Blijft het zo mooi, Albert Ook op deze vrijdag draaide het vanmorgen uh, uh, in de vroege ochtend nog een buien. En bij die buien was lokaal onweer mogelijk. Maar nu inmiddels schijnt het zonnetje. De wind waait uit het noorden en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Vanavond en de komende nacht is het wisselend wolken en is er nog altijd een buienkans. De wind wordt noordoost en is overwegend matig van kracht en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen blijft het droog en zijn een flinke periode met zon in het oosten. De oost- tot noordoostenwind neemt af naar zwak en de temperatuur stijgt naar ongeveer 10 graden. En zondag, zondag is er ook veel zon en bij een zwakke tot matige oost- tot zuidoostelijk wind... Stijgt de temperatuur naar een graad of 11? Dus een ideaal weekend om een heerlijke frisse strandwandeling te maken. Aldus Rico Schreuder. Een lekker weekend, dus wat betreft het weer. Het weer is laten te lezen op www.meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. .nl. En er komt weer een heerlijke gauw aan.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 You whisper in my ear I know there ain't nobody else like you No one can do the little things you do Little things ah. that you do ah. Make me glad ah. I'm in love with ah. Little things ah. that you say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 Uit de jaren 60 was dat Dave Barry en The Little Fiends. En de danceclassie komt er nu aan. Hier is uh, The en Don't You Want Me Baby. de lussen, je lekker smaken met de muziek van CFM. Joh, dat is eerst de, de jonge en dankjewel Jonge What Me Baby. En daarachteraan deze geweldige plaat van Elverville. Kijk, ja, ik hoorde hem gisteren ergens anders al Ik denk, nou, die moeten we gaan draaien bij het Lust. Gewoon een plaat die je heel weinig hoort op de radio. Maar wel bij je enige echte eigen lokale radio, CFM. Elverville in uh, Sounds Like a Melody: CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we bereiden ons voor voor de Grand Prix van uh, Austin in uh, Amerika. Ja, en en, uh, Max... ja race, race voor Max, denk ik. Max Verstappen weet wat hem komend weekend te doen staat... op het circuit of de Americana's... waar hij vorig jaar in zijn Scudera Toro Rosso nog als vierde eindigde. We moeten klaarwakker blijven en in het gevecht met Ferrari... al dus de Limburger van Red Bull in Austin... We hebben met de 50 punten voorsprong dan wel een mooie buffer... maar we mogen zeker niet verslappen, al dus verstappen. Ferrari heeft een paar keer pech gehad, maar uh, zorgen maak ik me niet. We hebben een geweldige auto en in Japan hebben we laten zien... dat we de snelheid hebben om de Ferrari hoofd te bieden. Verstappen noemt het circuit van Austin... waar hij dus aanstaande zondag strijdt tijdens de grote prijs van Amerika... een geweldig circuit waar je verschillende lijnen kunt rijden. Het is niet gemakkelijk een foutloos rondje te rijden... zegt de Limburgse Formule 1 coureur op zijn website. Het is een goede afstelling is hier ook nog belangrijker dan op een andere baan... omdat er veel verschillende bochten in het circuit zitten. Voor de afstelling van zijn auto heeft de Nederlandse coureur... in zijn eerste maanden bij Red Bull afgekeken... bij zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo. Maar hoe langer ik voor Red Bull rijd, des te beter leer ik de auto kennen... al dus de 19-jarige Verstappen. Die feiten staat in de stand om de wereldkampioenschap. Na verloop van tijd heb ik de wagen naar mijn eigen smaak afgesteld. Daar ben ik in Maleisië pas echt mee begonnen. Daarna heb ik, in dit, heb ik dit in Japan voortgezet. En zo hoort het ook. Verstappen heeft met de 165 WK-punten... zich op de vierde plaats in het eindklassement uh, weten te, te plaatsen. Waar nu de Vind Kimi Raikkonen staat met 170 punten... na de wedstrijd in de Verenigde Staten... resten dit seizoen nog drie races. Zowel in Mexico Stad, Sao Paulo en Abu Dhabi. En de race wordt op zondagavond om... 9 uur. 9 uur Nederlandse tijd verreden. En uiteraard te volgen op de diverse sportkanalen. Ja, en als Max op het podium komt, probleem hè... Amerika, je mag geen champagne drinken onder de 21. En hij is 19, dus. Kijk, ja hey. de nip champagne, die hebben ze al besteld daarvoor in Oost-in. Als onze eigen Max het podium gaat behalen. Mm. Nou, het weer is hier heel kort vandaag op deze vrijdag in Salford, Maar het is toch echt voorbij, hè, die mooie zomer. Hier is Gerard Cox. Je hebt er maandenlang naar uitgekeken.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 Twee is heel die zomer al die lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Snip. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon wat in mij. Ah, je dacht dat er. Je weet, is heel die zomer alweer lang voorbij. Maar niet getreurd, hoor, want we krijgen dit weekend heerlijk weer. Lekker zonnetje hier in Zalvoort en daar kunnen we met z'n allen van uh, gaan genieten. Natuurlijk ook gewoon op het strand bij de Vaste Strand Want die blijven het hele jaar rond staan. Dus uh, heerlijk genieten op het Zalvoortse strand. Gerard Koks blijft gewoon uh, een le lekkere hoor. Ja, het is weer voorbij die mooie zomer. De is zo meteen ook weer voorbij. En morgen hebben we Goedemorgen Zandvoort van 10 tot 12 vanuit Hoogland. Daarin de volgende onderwerpen. Ja, en zoals de, onze vaste luisteraars weten van het programma Goedemorgen Zandvoort... iedere zaterdagmorgen kunt u tussen 10 uur en 12 uur bij CFM Zandvoort... luisteren naar Goedemorgen Zandvoort live vanuit het gezellige hotel Hoogland te Zandvoort. Morgen zijn de volgende onderwerpen aan de orde onder voorbehoud. Allereerst komt Ron de Jong langs en die heeft gaat praten over de Veteranendag... Daarna komt De La Ram, uh, dan komt hij, Veizaskari... eigenaresse van Lambiance, Coiffure en Beauté stelt zich voor. En daarna komt uh, Chantal van der Meijen langs... en die gaat het hebben over de dierendokters in Zandvoort. En na de klok van 11 uur is Willem Paap te gast van Sociaal Zandvoort... en die gaat praten over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Gevolgd door Ton Ariensen, die gaat u uh, inlichten... Over het op handen zijn de zevende Open Nederlandse kampioenschap... Garnalen Pellen en gevolgd door Kees Dreisma... springtij-architecten mag van het college... het Watertorenplein een nieuw gezicht geven. Dit programma wordt uh, dit weekend, uh, deze zaterdag, gepresenteerd... door Irene de Jager en Ben Zonneveld. Luister mee of kom gezellig langs. De uitzending is live vanuit Hotel Hoogland bij de Watertoren. En uiteraard te beluisteren via uw enige echte lokale zender, ZFM. Heb je al een huisje uitgekozen bij het Watertorenplein? Ik wel. Ik, ik, heb een, ik neem het appartement boven in de Watertoren. Oké, okay, ja, doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Leuke keuze. Hier is La Raza. MC Kid Frost, you saw so a hit that my phone is the big boss. My quip is loaded, it's full of alas. I put it in your face and you won't say nada, Buy Those cholos, you call us what you will. You say we are assassins, you're tripping, talk can kill. It's in my brother, be an Aztec warrior. Go to any extreme, and hold no barriers. Chicano, and I'm brown and proud. Want this, more Simona, send us, get down. Right now, in the dirt. What's the matter? You afraid you're gonna get hurt? I'm with my homeboys, my touch, my camaradas Kicking back for me, ganga eat pa me, no diga nada You're switching going said Like Al Capone, I Come throw a throw, so don't ever try to sweat me Some of you don't know what's happening Kibasa. It's not for you anyway Cause this is for the raza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 Het is alweer een gouden oude zeg, Yo, de Kipfrost. en la Raza, zo aan het uh, einde van Zandvoort-Lunst. Want uh, het zit er alweer op voor ons uh, Albert-Jan. De tijd is voorbij gevlogen. Zo is het, was gezellig, een extra uitzending van uh, Zandvoort-Lunst. Voor de rest elke dag te beluisteren tussen 12 en 2 bij CFM. Met uh, onder meer uh, Ruud Jansen, Hansla, Dolly, ja, uh, -Charles. Charol, niet Charol te vergeten. Niet te vergeten. Dus elke dag behalve dan deze extra uitzending, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Zandvoort luncht live vanuit de studio aan het tolweg 10a. Nou, we zijn er morgen weer. Wij zijn er morgen weer van 2 tot 5. Zondag ook. Met Zandvoort op zaterdag. En zondag ook van tussen 2 en 5 met Zandvoort op zondag. Bedankt voor het luisteren. Hele vrij, uh, fijne vrijdag, vrijdagmiddag. En uh, morgen dan zijn we even weer op de radio. Tot dan. Prettig weekend. Hoi. Doei. Doei.